Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Minister van Heijnen en wat daarin te zien was. Dat komt naar voren uit een reconstructie van Omrop Human die maandag wordt uitgezonden. In 2007 kondigde Geert Wilders aan te werken aan een film over de Koran. In het toenmalige kabinet Balkenende leidde dat tot onrust. Er was angst voor de reacties in de islamitische wereld. Het idee van minister van Buitenlandse Zaken Verhagen om de AIVD onderzoek te laten doen haalde het niet. Minister Terhorst van Binnenlandse Zaken wilde het niet. Naar verluid wilde Verhagen dat de beveiligers van Wilders informatie zouden doorspelen. Duizenden huiseigenaren hebben de afgelopen jaren hun woning door de crisis verkocht met verlies. Sinds 2008 zijn er ruim 23.000 woningen voor minder dan de aanschafwaarde verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS bij het kadaster. Vooral woningbezitters die jonger zijn dan 35 zijn de dupe. Zij kochten een huis toen de economie heel goed draaide en de prijzen op een hoogtepunt stonden. Op een luchthaven in Moskou is het hoofd aangehouden van de Russische organisatie Golos, die kritisch staat tegenover de machthebbers in het Kremlin. De vrouw werd twaalf uur vastgehouden en mocht pas gaan toen ze haar laptop had ingeleverd. Golos heeft overal in Rusland onafhankelijke waarnemers die willen toezien op een eerlijk verloop van de parlementsverkiezingen. De Russen gaan morgen naar de stembus. Op de hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam heeft de treinverkeeroplast van de politie urenlang stilgelegen. Vanmorgen reed een trein bij een Hoek tegen een kruiwagen die op de rail stond. Later werden op die plek vier persluchtflessen van duikers gevonden. Of die iets met het incident te maken hebben is onduidelijk. De politie sprak van een ernstige vorm van baldadigheid. Het weer. De wind zwakt af en het klaart wat op. In het noorden nog kans op een bui. Temperatuur 8 graden land in maart tot 11 aan zee. Morgen iets frisser, wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Langs de A32, daar wordt gecontroleerd tussen Heerenveen en Meppel. En langs de A79, tussen Maastricht en Heerlen. Alle aangekondigde snelheidscontroles zijn in beide richtingen. Maar het KLPD kan ook op andere plekken controleren. Want ze kondigen ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Laten nu. Zie! Wanneer het lekker weer is de. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar staatje hoor. En Paadie zegt ja nu verkeer. Ze plaatst de tilt met dus weer, haar paaier ook van morgen. Maar potro roep zijn gilt, de zee zit in mijn ogen, we gaan naar Zandvoort. We gaan naar Zandvoort al aan de zee en u hoort tanteleen de herkenningsmelodie van het programma ZFM Oud Zandvoort. Welkom luisteraars, mijn naam is Pieter Jouwstra en ik ben blij dat u allemaal weer aan de toestel gekluisterd zit. De techniek uh, is van uh, Jan Kool, die is verantwoordelijk voor de schuiven en uh, natuurlijk heeft korderij ook muziek weer aangeleverd, maar ook Jan Kool heeft dat gedaan. Uh, Tegenover me zit Leo Heino, wel bekend in Zandvoort, uh, heel lang al bekend, want waar zit Leo niet in? Hij zit overal tussen en bij en hij weet alles van Zandvoort. Welkom Leo Heino. We gaan praten over de geschiedenis van de speelautomaten met name, omdat we nu al over drie generaties Heino praten. Jouw vader is ermee begonnen. Ja. vervolgens jij en nu je zoon Bas, yes. geweldige drie generaties Heino die zich bezighouden met slotmachines en eenarmige bandieten en al dat soort dingen we gaan er uitgebreid over praten, maar luisteraars in binnen en buitenland eh uh, het is op dit moment slecht weer buiten. Het regent, het is naar, het is uh, een beetje Sinterklaas tijd. Dat hoort er ook bij regenachtig. Uh, het is lekker om nu binnen te zitten met een glas water of een kop koffie. Of een beetje rum in de koffie is nog beter. Uh, blijf lekker binnen en blijf luisteren. We praten met Leo Heino. En uh, heeft u vragen, u kunt rustig bellen. Het is een live uitzending 023 57. 30393. Dan komt u rechtstreeks in de uitzending. Leo, ja, ja. fijn dat je er bent. Dankjewel. Jouw vader is toonaangevend geweest in de speelautomaten. En wat ik heb gevonden in de geschiedenis. Dat is dat hij in 1946 begonnen is. 65 jaar geleden. 65 jaar geleden. Ja, maar dat is niet helemaal waar hoor. Hij is eerder begonnen. Nou, het is begonnen in de, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, en uh, het was een moment... Dus uh, hij uh, werkte bij een, een, een effectenkantoor. En uh, dat was van een Joodse eigenaar, meneer Groenteman. En, uh, en uh, daar had hij een aardige positie uh, in die tijd. Maar ja, die moest ophouden met zijn, uh, met zijn, uh, met zijn handel. En uh, toen... Uh, ...heeft mijn vader dus als een soort afscheidscadeau van hem gehad... Uh, een, een, een, ...een beginkapitaaltje om iets mee te doen. Ook heeft hij uh, nog in mijn herinnering zijn, zelfs een trouwring uh, gekregen. Die heeft hij jaren, jaren gedragen. In, in, in niet zijn eigen trouwring, maar die van meneer Groenteman in de tijd. En uh, ja, toen stond hij op straat uh, in de Tweede Wereldoorlog. En toen uh, had zijn uh, moeder... Had een uh, een, een, een inwoner, een heet dat geloof ik in de tijd. En die, dat was een oude zeeman en die had verstand dus van automaten. En toen stond dat al in die tijd, speelautomaten. Ja, dit zijn al van de jaren dertig van de crisisjaren in zo lang Amerika. Al. Ja, ja, ja. Met de, met de drooglegging en zo. Toen waren dus. Uh, en de... praten we over flipperkasten of van die eenarmige bondieten? En, uh, zijn het eenarmige bandieten waar ik het over heb? Okay. Dus dat, uh, die oude slotmachines, uh, noemen ze dat ook? Daar, uh, ja, die waren er al. Uh, en, uh, maar in de tweede, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Dus, maar die, die waren dus al en die, die hadden we ook al in Nederland. En die, uh, in de oorlog uh, ging hij samen met een meneer Faber, was het in de tijd. gingen ze dus die uh, uh, uh, op plekken zetten in Amsterdam. En uh, voornamelijk daar waar de Duitsers niet kwamen. Nou, er waren plekken in de Jordaan. Er waren plekken in de, in de Hoerenbuurten. Plekken in IJmuiden bij de Vissers. Nou, daar, uh, daar kwamen al die zinkendubbeltjes uh, uh, binnen. En mijn vader ging dan in de oorlog uh, uh, weer uh, en repareren en uh, lichten. Zoals dat heet. Hè. Laaienlichter, echt. Hè, in dit geval. En uh, zo in dat de de het is wel mooi, nou, weet je, mensen, waar de lichten van afkomt. Ja. Oh, wist je dat niet? Nee, dat komt van de speelautomaten, de Ja, nou, nou, dat zou ik niet zeggen hoor. Oh. Ik, ik denk dat het uh, ook uit de bankbeeld komt. Okay. Ja. ja, dus dat, uh, zo is hij er uh, ingerold. En, uh, en uh, na de oorlog uh, is hij dus eigenlijk uh, begonnen in, uh, in het Zandvoortse. Nou laten we eerst Amsterdam, want de, ja. daar, dat is de eerste start na de oorlog. Uh, nee, de eerste start is toch... Uh, ja, dat inderdaad, dat uh, in het Amsterdamse was dat. Hij zat uh, uh, daar ook in die tijd in een verzetsgroep. Uh, en die moesten, wat ik van begrepen heb, moesten de Wiegbrug uh, verdedigen. En, uh, en uh, uh, wat mijn vader daar ook deed, heb ik begrepen, is uh, schietles uh, en in die tijd hebben we ook wel uh, wat uh, uh, heel even nog Joodse mensen in huis gehad. Maar mijn moeder kon er niet tegen met uh, drie kinderen. En die, uh, die uh, raakte overspannen. En, die, en toen moest dat gezin moest, uh, weer ergens anders naartoe. Die hebben we later nog wel ontmoet hoor, die mensen. Dus, uh, en die, um, die Joodse man die bij ons was, die, uh, die heeft nog in de burgeroorlog in uh, Spanje uh, geknokt. Dus so. De Spaanse oorlog. Maar ja. eventjes, dan is het einde van de oorlog. En dan, dan zegt je vader van, uh, ja, nu ga ik officieel ga ik werken met uh, Hallen. Wat ja. ik weet als, als, als jongen wat ik uh, heb uitgezocht, dat is dat er een, een, een, een automa automatenhal was op de Prins Hendrikade. Ja. Naast, vlak ja. naast Hotel Victoria. Ja. Het ja, ja, ja, ja. Het is natuurlijk voor jou ook lang geleden. maar ja. als 65 jaar geleden. De eerste vestiging uh, met een automaathal was in Zandvoort. Toch? Ja, was toch in Zandvoort. De, de eerste hal. Um, Waar was dat? Uh, dat was in uh, Hotel Café Zomerlust van de familie Waterdrinker. Nee. Ja, ja zeker. Hoe hadden... kom je dan in Zandvoort? Nou, dus na de oorlog was er een drukte van je wel, uh, van iedereen die, uh, die wat uh, met, met mooi weer, die, uh, die vertrok met de trein of met de blauwe tram hè, ja. in de tijd, uh, ja, ja. naar Zandvoort. Dus dat was, uh, dat was uh, in ieder geval handel. Nou, het was zo druk in Zandvoort, omdat al die Zandvoorters die, hadden, uh, die, uh, die gingen verhuren en die waren aan het werk. en uh, Dus er was geen tijd om te trouwen. En omdat ze daarvoor geen tijd hadden om te feesten en te trouwen... stond die zaal bij waterdrinken leeg. Later is daar nog uh, uh, duistergas in geweest. Maar vlak na de oorlog hebben wij daar een aantal jaren gezeten. En een uh, ja, mooi verhaal is uh, rondom die waterdrinkers. In het begin nou, huurde mijn vader het uh, geheel voor het hele seizoen. Dat duurde maar drie maanden in die tijd hoor. En... Uh, en hij zei tegen Waterdrinker, mag ik die kapstok van jou? Uh, hij dacht, nou, dat krijg ik wel bij die huur. Maar aan het eind van het seizoen moest hij zoveel geld betalen, hij had wel uh, 30 kapstokken kunnen verkopen. <lacht> <lacht> Waardedrinker zegt, van uh, nou, die huurt hij per dag of zo. <lacht> maar ja, dat is wel een leuke anekdote, vond ik. Uh. We gaan weer even naar de muziek luisteren. Ja. You can gamble for gold The stakes may be heavy or small But if you haven't gambled for love and lost Then you haven't gambled at all They call me the Moonlight Gang call game yeah. Dan, wat voor mooie muziek heb je uitgezocht? Dit uh, was Frank Heerlein, in 1957, Moonlight Gambler. Nou, dat slaat dus echt ja. op het gebeuren. Ja, precies. Uh, uh, goedemiddag uh, luisteraars uh, van uh, ZFM. We zijn op dit moment bezig met het programma ZFM Zandvoort. Uh, en we praten met Leo Heino... Uh, de tweede generatie uh, speelautomaten. Zijn vader is ermee begonnen. En zijn zoon heeft het nu inmiddels weer overgenomen. Uh, we waren gebleven met de zomerlust. Want dat was eigenlijk de eerste automatenhal. Die uh, de familie Heino exploiteerde in het Zandvoortse. Ik dacht steeds Amsterdam was, maar het is in Zandvoert. En dan gedurende de zomermaanden. Leo, ik, ik moet me even voorstellen. Jan vader heeft dus... Een hele partij van die speelautomaten, eenarmige bondieten, flipperkasten en dergelijke. En moet dat dan naar Zomelus brengen? Dat zijn vrachtwagens. Uh, ja, in de tijd was Ja, dat klopt ook wel. We hadden dus een, uh, een werkplaats in, uh, in Amsterdam en een opslag ook in de Spaandammerbuurt. En uh, dat uh, werd zomers dan uh, ingeladen en, uh, en dat ging naar, uh, naar Zandvoort toe. Dat waren allerlei apparaten die, uh, die over waren na de Tweede Wereldoorlog. Hoe kwamen die in Nederland, Jotema? Nou, die, die hebben wij ook uh, opgehaald in de tijd. En uh, uh, Dat was zo, dus het, uh, de Amerikaanse legers die, uh, die trokken dus uh, Duitsland uh, binnen. En achter de legers van de Amerikanen was een hele vermaakindustrie uh, achteraan. Waaronder uh, uh, dames van plezier, revue, uh, uh, meisjes... En ook uh, speelautomaten, alles wat God verboden heeft, dat, uh, dat werkt altijd in tijden van vreugde, heb ik in de gaten. <lacht> dus, <lacht> ja, dus die, uh, die atman, na de oorlog, ja, gingen ze allemaal weer terug naar Amerika. En dan zaten ze met altijd materiaal. Nou, en, uh, nou, dat konden wij wel gebruiken dan. En dat moet je weten, dus dan moest je heel handig zijn. Het is nu wat je nog ziet in de derde wereld, die kunnen alles repareren. Nou, zo was het ook na de Tweede Wereldoorlog. Wij konden alles repareren, al die machines met laswerk. Daar, daar gingen we hier naar de beroemde uh, Lasser uh, uh, smederij hier achter. Verstegen, uh, uh, uh, ja, Gansneug, Loos. Loos. Loos, nee, hij zit nu in Noord, hè, dat ik er daar niet op kan komen. Maar... Jacobs. Jacobs, yes. <laughs> dat, uh, <laughs> ja, ik ken ze wel allemaal hoor. Dus... <laughs> dat doen we leeg op. Ja. Nou, wij repareerden alles, lasten alles en uh, knapten ze helemaal op. En uh, dat zie je uh, in die tijd ook wel. Iedereen was uh, uh, automonteur, hè? dus die, uh, als wat stuk en kon je dat allemaal zelf repareren. Ja, nu lukt dat niet meer, maar in de tijd wel. Dus ook zo maar, met die apparaten. Uh, maar dan staat het in zomerlust, in de uh, zomermalen. Ja. Want, en, en je zei straks, er moesten met zinken dubbeltjes betaald worden. Ja. Even, even voor de jonge luisteraars, dubbeltjes. Ja, ja, dat was oorlogsgeld, in uh, Nederlands oorlogsgeld, uh, want we hadden zilveren dubbeltjes en nikkel uh, werd gebruikt, dat waren al uh, dure grondstoffen. En toen heeft de Nederlandse overheid in die tijd heeft, uh, besloten, of misschien, alweer, misschien was het wel de Duitse overheid in die tijd, maar die heeft besloten om uh, dat geld dan uh, in zink uit te voeren. Nou, ze had je zinkendubbeltjes en stond geloof ik een tulpje op of uh, wat ik me kan herinneren. En uh, ja, dan maakten wij de muntproefers, zo heet dat. Hè, die proeven de munt. Die, uh, die konden zo selecteren en dachten, hé, hey, er komt nu een, een dubbeltje aan. Dus ik moet aan het werk. Ja. En dan had je grijpkranen in staan uh, in de achterzaal. Hè, dus, want je, je kwam van de kerkstraat af. En dan liep je door de bakkersstraat. Nou, en dan liep je zo... Uh, um, um, um, uh, ...zomerles binnen... ...en dan moest je eerst door langs het café en, het en restaurant. Al die, ...met al die Koolse potten... Uh, ja, ...die daar ja, stonden... ...ja, ja met al met die blauwe... ...ja, uh, ja, ja, ja inderdaad... Het ...een ontiegelijke grote verzameling aan... Uh, koolse potten... ...Duitse aardewerk, ja, ja, ja... ...en dan in de achterzaal, daar was het gebeuren... ...ja, dat was de feestzaal met het toneel ...en dan had je daar nog een achterzaaltje... ...daar heb ik ook vroeger... Uh, ...ook nog uh, geslapen... Uh, ...in de tijd... Uh, daarboven, dus aan het Gassersplein. En daar speelde ik ook op straat, hè, daar uh, heel vroeger met, uh, met Hansje Tump en Jantje Visser en uh, Liva Lok, uh, Want die woonden daar met, uh, met zijn ouders bij dat Chinese restaurant. Ja. En in de tijd dat daar ook de paarden nog stonden het zomers, hè, van, de, van de brede politie. Nou, dus het was wel een hele gezellige omgeving uh, daar. Maar goed, maar goed. Terug naar, zomaar, rust. Uh, zomaar, rust. zomaar rust. Jouw vader die ziet het als succes. Ik vind dat laaien lichter zo mooi worden. <laughs> die die ja. ziet het als groot succes. Wanneer moest jij erbij komen als jonge jongen? Nou, ik, ik, ik was wel. Uh, uh, ik had nog een broer, en, uh, maar die was niet zo geïnteresseerd. Maar ik was geen altijd die ging helpen. Hè, dus uh, inderdaad met. Gelassen. Uh, we gingen die zinken dubbeltjes. En later werden dat penningen. Want toen werd het verboden. Dus een paar jaar na de oorlog mocht je niet meer om geld. Uh, dat was erg zondig. Dus dat. Uh, er werden penningen, speelpenningen. Nou, maar dan moest je dus uh, leeghalen, al die automaten langs. Sleutel, deurtje open. Nou, die dingen eraan, die gingen dan in zakken. Nou, en dat ging weer naar de kassa. En er werden dan stafeltjes gemaakt van tien. En uh, als de klanten binnenkwamen en uh, ze wilden tien penningen, dat kostte dan een duppeltje per stuk. Dan had je, uh, had je tien penningen. En dan hadden we als reclame, kreeg je dus uh, voor de vaste klanten twee extra. Dus 12 uh, <lacht> voor de gulden. <lacht> ja. Maar we, we zitten nog steeds zomerlust. Ja. Maar vertel nu even Amsterdam. Ja, maar doen... en een Hendrikade en de Nieuwe Dijk en dergelijke. Ja. Nou, de uh, Nieuwe Dijk is... Uh, we waren de eerste uh, in, uh, in Amsterdam, eerste bedrijf. En, uh, dat, uh, en hebben we tien jaar hebben we daar alleen ge... Deze nooit moeilijk met vergunningen, uh, Leo. Ja, ja, ja, dat was uh, heel lastig. Maar het is wel zonder wat je doet. Ja, ja maar goed, mijn vader kwam, uh, heb ik begrepen. Dus uh, vertelde en jij zegt... Ja, het was in die tijd uh, vlak na de oorlog een beetje ons kent ons. Dus mensen uit het verzet. En die speelden gewoon elkaar het balletje toe in die tijd. Uh, zo is dat uh, gegaan. Uh, uh, dat was een procureur, generaal of zo die dat uh, in de tijd deed. En zei hij nou, oh, dat is in orde. Dus, uh, en, vergunning. Uh, die gunnen we. Hè? Dus, <laughs> dus het was geen vergunning, maar een gunning. Ja ja ja, ja, ja, ja. En dat hebben we tien jaar volgehouden in Amsterdam als uh, enige... En uh, ja, dat is zo gekomen. Ik kan maar, ook zeggen wie goed doet, die goed ontmoet een keertje. Maar dat is dan in de tijd. Maar Amsterdam ons... bestaat nog steeds, hè? Ja, ja, ja. En nog steeds eigendom van de familie. Ja, dat klopt. Ja, dat is, uh, het pand uh. is nog steeds uh, dat is van mijn broer. En het bedrijf is nu van mijn zoon pas. Uh, ja. Maar we praten over 65 jaar al, Leo. Ja, ja, ja, ja. We zijn ook een heel uh, goed en bekend uh, bedrijf in Nederland. En ja, in Zandvoort minder bekend dat we in Amsterdam bedrijf, maar eerlijk gezegd en gezwegen, dat is moeilijk voor zo'n microfoon, hebben we daar in Amsterdam het geld verdiend. Ja, daar dus, daar komen we zo meteen op terug. We gaan weer even naar de muziek.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 Van de bar. Om acht uur gaat het spel van start, de prijzen liggen op het biljart. De bingo kaarten koop ik bij Hans, ik neem er twee dus dubbele kans op bingo.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 Om die te winnen, niet normaal. Dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al veertig van die vinger van te kunnen kopen voor al het geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer mee. Ik ga naar huis doen. Bekijk het met je bingo. Goed in de avond. Wow. Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen hè? Jan, we zitten wel in de bingo, Kine en ja, hè? Ja, Corey heeft het weer geweldig uit elkaar gehaald. Al die liedjes. Prachtig. Er komen er nog een paar, hoor. <laughs> <We> <laughs> dit was dus André van Duin, hè? Ja, ja met bingo en ringo. Genieten, genieten. Ja. En dames en heren luisteraars, als u vragen heeft uh, of uh, Leo iets wil toefluisteren, uh, 023 57 303 93. En nu komt live in de uitzending. We praten in het uh, programma, dit programma Zetten Ze Oud Zandvoort, met uh, Leo Heino over drie generaties Heino spelautomaten. Um, Leo, we waren gebleven na de oorlog in uh, Zandvoort, Zomerlust, waar de automaten in de zomer werden neergezet. Amsterdam kwam erbij. Uh, hoe kwam jij in Zandvoort? Want jullie logeerden hier op het strand, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Mijn moeder had natuurlijk allemaal kleine kindertjes in de tijd. Uh, en daar stonden we op KVA, Kampeervereniging Amsterdam. Uh, de Noordboulevard. Op de Noordboulevard, ja. ja. Alleen het verschil was, nu staan ze uh, bijna een meter van elkaar af. En in uh, uh, uh, kop, kop, uh, de kopse kant naar zee. Ja. En in mijn tijd, in mijn jeugd, dus was het, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, in de breedte. Dus wij hadden veel meer strand uh, tot onze beschikking. En als je het nu ziet is het wel een beetje armoede, helaas, uh, voor die mensen. Nou, daar heb ik uh, ontzettende jeugd uh, uh, Elk jaar naar Zandvoort Elk jaar naar Zandvoort, jaren. En later gingen we dus uh, in het dorp wonen. Verschillende adressen in het dorp. Dat uh, huur je voor het hele seizoen. Dus we waren goede, goede klanten. Wat dat betreft. En dan waren we waren van Lennep weggewoond. En uh, in de Beelden Dijkstraat. Aan de Sch uh, Schelpenplein. Kanaalweg, geloof ik ook nog. Nou, dus op verschillende adressen in dit uh, dorp. En daar heb ik ook. Uh, uh, ontzettend veel plezier gehad. De duinen in, uh, met racers... Uh, onder het hek door kruipen. Onder het hek door kruipen, flesjes verzamelen... en bij van deurzen inleveren. <laughs> en uh, zo kwam je aan je zakcentje. <laughs> en uh, nou, heel Zandvoort zat daar... op de eerste rij natuurlijk. Uh, ja. In een leuke periode. Dat heb ik goed gehad, ja. Dat is ook heel goed voor je voetjes, hè? Ja. Met in het zand lopen met je... blote voeten. Precies. Dus uh, wat dat betreft... Uh, hebben we dat nog niet meegenomen uh, dat het heel gezond is voor, uh, voor, voor kinderen? Maar op een gegeven moment is je vader uh, heeft een, een vaste woning gekocht. Een, een, een woning gekocht aan de Brede Rodestraat, wat ik me herinner. Ja, ja. wij woonden uh, vroeger eerst in de Tasmassa, echt de arbeidersbuurt. Hè? Dus uh, vol met communisten en uh, stakingen. En, uh, nou, dat, uh, dat, dat zijn echt mijn roots uh, en het gevoel ook uh, voor de samenleving dat later ontwikkeld is... Uh, Eerst naar Komen dus. we nog op terug, Kom Leo. Komen we terug, oké. Okay, okay. <laughs> nou, okay. Goed, toen gingen we dus naar Slotemeer. Daar werd de nieuwbouw gepleegd. Dan kregen we een hele grote woning. En uh, nou, in de Tasmanza is wel leuk, want dan keken we op jongenel. Dat was een houthandel, dus een houthaven eigenlijk, en op het ei. En uh, jongenel heeft later Peter Keller uh, gekocht, ja, ja. hè? Ja. Dus, uh, Oké, okay, nou dat is terzijde. <laughs> nou, toen gingen we naar, uh, uiteindelijk naar Zandvoort. Iedereen had al bijna een, uh, een, een, een huis in zijn omgeving. Maar mijn moeder begon te klagen. Zeg, hoe zit het? Je leent iedereen uh, geld en wij zitten nog steeds uh, daar. Nou, toen is uiteindelijk, uh, zijn we uiteindelijk naar Zandvoort verhuisd. En nou, toen was ik al uh, tegen de 18, hoor. 17, 16, 17, 18 jaar. En We wonen op de Brederoodstraat 152 uh, met uitzicht op de duinen. Prachtig. En achter ons woonde Toon Hermans uh, periode. Ja. Dus uh, ja, het was een leuke tijd ook. Uh, maar in die periode zijn wij dus uh, permanent gaan wonen in Zandvoort. Maar dan uh, moet je hier in Zandvoort naar school toe. Uh, in Haarlem naar school. In de grote vakanties, uh, toen ik kleiner was, toen ik nog uh, bij de lagere school zat... Uh, heb ik nog wel even op de Karel Doorman school gezeten... Dat die bestaat niet meer, maar nee. uh, uh, uh, daar heb ik nog wel uh, op gezeten. En later ging ik uh, naar Amsterdam met de trein. En dan, uh, we woonden dus in de tijd een kwartier uh, van het uh, uh, centraal station af. En dat was, uh, gingen we smorgens met een uh, pakje brood, uh, met van die uh, boterhammen, met uh, van die doorgesneden knakworstjes erop. Dat was heerlijk, herinner ik? Dat komt naar boven nu, hè? <lacht> En dan gingen mijn broertje en ik op de trein de Westerdokwijk over langs alle... Nou, dat was ook de Amsterdamse haven. Hè, dus, nou, Dat was heel spannend, ja. Maar moest je als kind al meteen in de zaak verder werken van je vader? Nee, moet er niet. Nee, nee. Maar je wilde graag? Ik, uh, ik wilde graag helpen. En dan had hij ook een, uh, iets op bedacht. Hè. Dan hadden we hier achter uh, in de Noordbuurt daar was zo'n kruideniertje en die had zo'n schuur. En dat zijn oudere apparaten. En die mochten mijn broertje en ik dan uit elkaar halen. Helemaal tot het bord moesten we die ontleden. En ook weer in elkaar zitten. En niet in elkaar zetten, maar we waren zoet. De hele zomer <lacht> waren we zoet. Daarna werd het weggegooid, denk ik. <lacht> maar we waren in ieder geval van de straat. En we verdienden er ook nog wat mee natuurlijk. Ik weet niet meer wat, maar... Koper bij koper en nikkel bij nikkel. En... Ja, zo, zoiets. Ja, ja, ja. Zo heeft die Aria gesloten ook nog eens te pakken genomen. <lacht> Uh, ja, ja, dan had hij uh, tegen Ari, de, onze oude voor de boer, weet hij wel. lange. Ja, ja, ja, dan ja, ja. nou, had hij gezegd, nou, ik okay, heb een beetje opruimen. Ben jij geïnteresseerd in die koper? Maar die dacht alleen dat mijn vader in het groot dacht. Maar dat hij zo'n hoopje koper. <lacht> hij zei, moet je dit even opruimen? <lacht> heeft hij alles gesjouwd, de hele kelder bijna leeg. En een klein hoopje koper. Dus, uh, maar het zijn jaren vrienden zijn <lacht> geweest, hoor. Maar hij had hem wel tuk, ja. Voor de, op de hebzucht, hè. <lacht> dat, dat was leuk in die tijd, ja. ja uh. Maar Even. ik herinner de vader ook nog van, uh, van Arie kopen En uh, als jongetje, want dan ging je daarheen en die staat daar... Aakensloot. Vlak... Ja, ja, ja, ja, ja, Die ging, uh, he, he, nee, heet Nee, hij heette geen Aakensloot hè. Ja, heet het toch? Ja, die vodderboer heette toch Aakensloot? Uh, nou ja. Volgens Schopenplein. Ja, ja, Schopenplein. Ja. En dan, en dan we ging, met ging je pakje heen, met met de, oude wij, wij kranten naartoe. Ja. En dan zeiden we, we hebben oude kranten, is dat wat voor u? En dan schudde niet. nee, ja. Nou, gingen we helemaal teleurgesteld, uh, gingen we weg. Maar die man had uh, uh, Parkinson, dus die schudde altijd nee. Dus als jongetje waren we niet zo bij de hand om even door te vragen. Dus wij gingen weer met die pakken kranten, gingen wij weer weg. Ja, ja. Dus, <laughs> Mooi. We gaan weer even naar de muziek. Ja. We zitten hier te genieten, te brullen van het lachen ondertussen. Jan, wat was dit voor muziek? Dit was André Hazes. Ja. Net Ik ben een gokker. Oké, okay, oké. Okay, nou, dus okay, het slaat nou. er weer helemaal op. Ja. Uh, we zitten te praten met Leo Heino, uh, lieve luisteraars. En heeft u vragen, uh, bel dan gerust 023 57 30393. Uh, we zijn in het Zandvoortse aangeland, Leo. Uh, we praten niet over één spel. Hal, speel, hal, maar over meerdere. noemde eens even hoe de volgorde was. Nou, de volgorde was dus inderdaad. Uh, eerst um, bij Zomerlust. Ja. Daarna werd. Uh, um, toen gingen we verhuizen. Van Zomerlust uh, verhuizen we naar, eerst naar ons huis. Want de waterdrinker. Ondorfsplein. Ja, die heeft ons echt overvallen vlak voor het seizoen. Zeiden ja, je kan niet meer in, de, in die grote zaal. En, maar ik heb toevallig nog wel de Witte Zwaan, Witte ja. Zwaan heette dat ook geloof ik. ja, ja had hij daar grote zaal ook achter en toen uh, ja, werden we een beetje weggefrommeld. Dat vonden we niet leuk. Maar we hebben geloof ik ook één of twee jaar gezeten. Toen zijn we verhuisd, uh, we hebben van Café Oomstee hebben we dat uh, overgenomen en toen zaten we dus aan de Kerkstraat. En met Oomsee hebben De kerkstraat was Dirk van den Broek, was, zat er toch in eerst? Nee, of dan was het vlak naast? Daarnaast was er nog een, een hal van Galjaard, die stond op onze vergunning. En toen wij dus uh, uh, naar de kerkstraat gingen, toen zei mijn vader tegen Galjaard, is dus goede kennis hoor. Die, die, die zei: Nou, nah, sorry jongens, maar uh, dit gaat me te ver om nou echt naast elkaar te zitten. Dat, uh, dat doen we niet meer. Dus die is van de vergunning weggegaan. En zo uh, kwamen we in de kerkstraat. En je hebt ook nog een, een zaak gehad bij de oude redschuur, op de Hooghaanse ja, Zeestraat. Toen, uh, toen kregen we nog een, uh, inderdaad een kans dus, uh, bij de reddingsschuur. En die hebben we samen gedaan uh, in de tijd, want wij wilden die vergunning wel hebben, maar die had uh, Jan Jongsma opeens uh, voor onze neus uh, weggekaapt. Maar hij had ons wel nodig, dus, uh, want hij had daar geen verstand van. Of, uh, van de automaten. Zo. Dus dat heeft hij aan ons uh, verpacht. En uh, dat uh, heb ik een aantal jaren ge gepacht van hem. En uh, elk jaar moest je in die tijd de vergunning aanvragen. En in de loop der tijd heb ik steeds bij de vergunning aanvraag... Uh, uh, uh, ...de Amsterdamse Automatencentraal, zo heten we dat in de tijd. Heb ik steeds Amsterdamse Automatencentraal. En opeens, door een fout of uh, geen fout... In ieder geval stond hij opeens op mijn naam. En zo, zo ben ik aan die uh, halvergunning uh, eigenlijk. Uh, vond ik dat hij goed terechtgekomen was weer. En zo. En dan, en dan heb je nog de zaak van Brokmeijer in de Halterstraat. Ja, dat uh, was een mooi, uh, mooi pand. En uh, dat moest helemaal verbouwd worden. Ja, ik ken, ik ken alle ruimtes daarbinnen. Ja. Uh, beneden de kelder en, de en kelder, boven. Ja, een prachtig kelder. Die, uh, ja, die slaat er helemaal uh, uh, uh, vergroot. Hm. En geschikt maakt voor uh, dit uh, uh, het verhaal. Maar voor die tijd hebben we nog een jaar met een parade automaten gestaan. Dan kon je op cowboys schieten. En dan, uh, uh, je, als je daar schoot, dan. Uh, ja, dat was filmbeeld hoor. Oh. En dat, was, dat liep synchroon. Als je dan op die cowboys schat, als je mis schoot. Schot hij gewoon terug. door oh. en kon hij nog terugschieten ook. <laughs> en als je raakt was, dan flikker hij van het dak af, uh, sorry. <laughs> dus dat was uh, heel leuk. Eigenlijk, en, uh, eigenlijk, even tussen deur Leo, je moet kind zijn om te genieten van al dit soort programma's. Ja. Geniet jij van al die automaten? Helemaal niet, helemaal oh. niet van spelletjes. <laughs> <laughs> ik vind het wel leuk om naar te kijken hoor, en uh, ik heb plezier, meer plezier om de mensen die dat spelen. <laughs> ja. Zo hadden we ook een apparaat, daar kon je met een shooterbeer heet, dat. Als je dan raakschoot ging die beer omhoog en draaide die om en dan liep Pluto erachter of zo. Nou, dat stond dan in de kerkstraat en dan kwamen de mensen met hun vriendinnetje en dan schoten ze. En als het misging, nou, dan, dan, dan, dan gingen ze af. Maar dat was instelbaar. Nou, op, op, op de deur, als schootje tegen het plafond, die beer ging omhoog. En die mannen, allemaal heel trots kijken naar hun vriendinnetje. En die vond het geweldig. Maar ja, inderdaad, als schootje, weet ik wel, dat ding ging wel omhoog. Boe, zei hij dan, dan. Nou, dan gooide hij nog een keer wat je erin. Ja, maar we waren bij Brenningmeij, bij dat ja. huis. Uh, brok sorry. En uh, in de tijd uh, zou ik gaan bouwen. En uh, Gertone en, uh, en zijn uh, lief zouden daar gaan wonen. Uit, vanuit Schalkwijk ze in Zandvoort wonen. Nou, ik had een mooie plek uh, boven, uh, boven die, uh, dat nieuwe bedrijf. Nou, hun alles schoonmaken, schuren, schilderen. En, uh, maar toen bleek dus dat uh, Gies Sternenburg heeft dat in de tijd gebouwd. Die zei... Uh, de architect uh, uh, De architect, Gies ja, hij heeft dat ontworpen. Hij zei, uh, ja, het is toch beter als je het uh, toch plat gooit. En, uh, en helemaal opnieuw gaat bouwen. Nou, dat hebben we ook gedaan. Maar intussen stond Gert helemaal weer op straat met zijn liefde. Dus dat was... Uh, het slechtste wat ik hem heb aangedaan in die, in die tijd. Maar later zijn je toch weer goed gekomen met elkaar. Ja, het is nooit uh, verkeerd gegaan, maar het was een bittere pil. Ja. Maar, maar goed, we zijn nog maatjes en Geb en ik. Dus... Maar oké, okay, dan ben je gevestigd. Je hebt overal hier ja. je, je, je, je uh, automaathallen. Ja. En. Ja, jouw vader die sterft uh, veel te jong, 63 jaar. Ja, in 1976. ja. Nou, hij was wat uh, ziek, en wat aan zijn hart en, uh, en uh, was ook angstig. Hè? Tegenwoordig weer hele goede therapieën, zodat je er heel snel overheen komt, dat je weer goed kan functioneren. Nou, dat deed mijn vader uh, misgelopen. En uh, dus ik was al jong uh, aan, aan de bak. Ja. En uh, ik was... Uh, uh, in 1964 was ik uh, 22 jaar. Heb ik de uh, zaak al overgenomen. Dus was ik al eigenaar. Amsterdam, Amsterdam Zandvoort. en Zandvoort. Ja. En dat heb ik later uitgebouwd. In Amsterdam heb ik het heel groot gemaakt. Een hele speelstraat was dat. Van 80 meter toen. Uh, en daarom zie je hem nu ook aan de Prins Hendrikade. Die loopt van de Prins Hendrikade. Toen tekort een Nieuwe Dijk. En dat is net zo lang ongeveer als de Matelasgracht. Uh. En dat was ook een... Uh, beroemde investeringen van... maar daar blijft het niet alleen bij want je bent een beetje actief jongetje je bent landelijk zeer betrokken bij alle speelautomaten de bosorganisatie waar je voorzitter van bent of bent geweest je hebt bij het minister, ministerie van Economische Zaken heb je erg veel zaken moeten doen en regelen je bent landelijk ...ook zeer betrokken in het hele gebeuren. Ja, ja, ja. Zandvoort is leuk, hoor. Daarom ben ik ook niet echt gegroeid in het... ...ik had best een hele grote markt kunnen krijgen in Nederland. Maar het provinciaalse, de, de, de lulligheid van Zandvoort... ...vond ik veel leuker. Want hier ken je de mensen, je kent de situaties... ...ook in de politiek. Als er wat gebeurt op een straathoek of zo... ...dan weet je wie daar woont en hoe het gebeurt. Dus dat... Dat, uh, dat vond ik veel leuker dan domweg het ene filiaal open dan het andere. Want dat kan elke boerderloos, zeg ik maar. Je bent uh, bestuurslid van uh, Stichting Zondvoort Promotie. Bestuurslid van de Strandpachtsvereniging Zondvoort. Voorzitter van de afdeling ja, rond Paviljoens van de Strandpachtsvereniging. Voorzitter van de Stichting Kunstcircus. Uh, ja. uh, ik kan nog wel even doorgaan. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar een beetje op de achtergrond overal hoor. Dus, uh... Ja, maar je bent er wel bij. Ja, ja, ja, ik zie uh, dingen. En, uh, ik ben wel aan het afbouwen hoor. Dus ik uh, ben nu de taak van het strand een beetje aan het overdragen. Aan, ja. uh, aan, uh, aan anderen. Uh, uh, bij die Aron pavillons gaat Werner uh, Ven, gaat het overnemen en zo. En uh, Ad uh, Paap, geloof ik, gaat ook, uh, wordt ook actief. En zo zijn er meer mensen die zaken gaan overnemen. Dus ik probeer me een beetje. Een beetje terug te trekken. Dat lukt je toch niet? We gaan nog even ah. naar de muziek. Ik heet geen jouw straat. <laughs> Wat was dit voor muziek? Dit uh, was uh, de Who met Pimble Wizard uit de rockopenaar uh, Tommy. Oké, okay, oké, okay. goed uitgezocht. Lieve mensen, de, de luisteraars, we zijn uh, in het programma ZFM Oud voor live. En we praten met Leo Heino en we komen hier aan het laatste blokje. Voor één uur is het afgelopen en het is zo jammer, want ik heb een vol met vragen. Maar Leo is zo'n fantastische uh, spreker dat ik kan al die vragen wel weggooien. Leo, we gaan naar het laatste blokje. Yes, sir. Uh, in 1998 wordt de directie uh, uitgebreid en jouw zoon komt erin. De derde generatie, Bas. Ja. ja. En je hebt een, een levenswerk neergezet op de plaats waar het begonnen is, Zomerlust. Ja. Theater. Uh, ja. Er zijn meningen verdeeld over de zon. De een, iedereen zegt, prachtig gebouw. De ene helft zegt, staat er hartstikke mooi. De andere helft zegt, moet eigenlijk aan de boulevard staan, waar nu bouwers had gestaan daar had het moeten staan maar ik herinner me dat ik een keer binnenliep en ik zag jou daar in een hoekje staan op een verdieping, niemand kon jou zien en jij stond daar intens te genieten, je stond te gluren naar mensen die aan het spelen waren en die erg veel plezier hadden en als mensen plezier hebben en jij ziet dat, dan heb jij ook plezier jij stond daar in een hoekje en je stond zo geamuseerd te kijken van jongens. Zo is het bedoeld, zo moet het zijn. Dat viel me op. Nou, dankjewel. Dat, uh, dat klopt ook wel hoor. Dat is ook een. Uh, een uh, zo is het ook neergezet. Hè? Dus een, uh, een, uh, een niet alleen automatisch een echte gokhol. Maar uh, zoals de regering doet. Hè? Dus uh, de, de, de casino's mogen geen entertainment bijna brengen. Of geen theater. Hè? Dus dat zou een mooie combinatie zijn, in zo'n antwoord. Theater, met, eh, want dat kunnen ze dan betalen. Ja, nu niet meer hoor, het is eh, afgelopen. En we hebben een kansspelbelasting gekregen. Dat treft Holland Casino en uh, onze branche. Dat het uh, uh, heel moeilijk is je hoofd boven water te halen. is de erfenis naar Bas uh, uh, toe. Uh, wat wilde ik vertellen? Ik dacht, zo zat dat uh, genieten. Ja, dat circus, uh, dat, dat idee was... Ik dacht, iedereen heeft zo'n uh, zo hals zo langs brand in, uh, in Nederland... Hoe moet je dat dan doen? En toen heb ik gedacht. ja, Dat doen mensen ook met een bonbons. Daar zet je een mooi papiertje om. Een mooie verpakking eromheen. En uh, dan, uh, nou, dan zeggen de mensen. Nou dat is nieuw. Maar daartussen zitten gewoon die bonbons natuurlijk. Nou en tevens heb ik daar dus. Vormen van amusement bijgebracht. Zoals een uh, bioscooptheater. theater. beide functies uh, is te gebruiken. En, uh, en dan een verkoop. En, uh, en voor, een, uh, voor de kinderen dus een family land. Nou, dat is uh, gebeurd. Daar heb ik een hele fijne architect uh, gevonden. Sjoerd Soeters. Ja, die heb ik naar aanleiding van een advies van uh, uh, de schrijvers in Halems Dagblad. Uh, de, uh, Familie De Haan heet het. Dat zijn, die schrijven altijd over architectuur. Ik zei, wie moet ik nou hebben in Nederland? En toen kreeg ik vier uh, architecten op. En een van was ook Kees Dam, maar die wilde heel graag hier bouwen. En dus die heeft hij heel erg aan me getrokken. Maar met shoot klikte het gewoon. Daar kon je heerlijk mee dromen en dan moet je wel weer terug naar de realiteit. Maar een deel van die dromen herkende je. En als je iets ander idee hebt, dan deed hij een kras door de dingen. En zei hij, nou maken we het anders. Nou, zo creatief was die man. Die is ook als eerste we ook begonnen om de middenboulevard hier op te knappen, maar die is weggehoond. En intussen maakt hij wereldwijd vuur. Dus gemiste kans helaas. En, uh, en nou, het gebouwd. En dat was ook uh, heel bijzonder in de branche. En dat is met veel uh, geestelijk vertoon is dat ook uh, geopend. Heb je op dat moment nog even gedacht aan je vader uh, van uh, ja, hij is hier begonnen op deze plek? Ja, vlak uh, nadat we in de Haltenstraat bij Casino Real dus in uh, gezeten hebben. Dus, uh, was hij net een, net een paar jaar overleden, dus dat, dat lukt wel. Ja, daar denk ik nog wel aan. Dat die... Ja, want ik kwam uit een heerlijk gezin, dus, dus ik heb goede jeugd gehad, fantastisch goede herinneringen. Kijk, nu eens dus, naar uh... de toekomst, Leo. Mm -hmm. Bas, je zoon, die heeft de leiding overgenomen. Ja. Uh, jij loopt af en toe nog wel eens even rond. Je kijkt, je geeft mm -hmm. adviezen, gevraagd ja. of ongevraagd. Mm -hmm. Hoe reageert hij erop? Nou, hij trekt zijn eigen plan. Hij lijkt veel te veel op mij, denk ik eigenlijk. <lacht> ik word er gek van. <lacht> ik word niet meer serieus genomen. <lacht> maar goed. Uh, maar later komt hij er wel op terug, hoor. Maar hij gaat zijn eigen gang. En hij kan het ook wel. Hij regelt goed. Hij heeft pech dus dat hij... Uh... Maar je overlegt niet met je? Nee. Nee. Van ik ben dat van plan of dat van plan? Ja, maar dan is... Uh... Dan is hij het ook van plan. Dan gaat hij het ook doen? <laughs> weet je wel. Nee, nee, maar hij, hij doet het leuk. Vind ik, ik ben er wel trots op hoor. Eerlijk ja. gezegd, dat hij dat weer uh, doet. Want uh, de derde generatie hoort eigenlijk het kapitaal te ver, ver, verkwanselen. Hè, dus, dus, oh. uh, dat, uh, zo werkt dat in. Uh, ken je die koningsdrama's nee, nee, niet? Uh, nee, het altijd Bij de derde generatie nee, gaat, dus het op. Al, gaat het altijd mis. <laughs> ja, Koningen die, die, die, die kind, zijn kinderen die, die het geld opmaken, of het, uh, het rijk verdeeld uh, maken. Maar in dit geval gaat dat niet opnemen. Het was uh, die, uh, je moet zeggen, rotwerk om het bij elkaar te houden, dus uh, dat geld. Vanwege. is ook voor jouw pensioen van belang? Uh, ten dele. ten ja. Dele, ten dele. Ja, ik heb hier en daar, maar, ik heb mijn eigen pensioenfonds uh, ja. kunnen opbouwen, uh, en dat uh, was, uh, toen vertrouwde ik dat al niet. Ik dacht, ja, al die die mooie kantoren, die overhead kosten. Ik denk nou, als je gewoon spaart en in stenen stopt, ja, die gaan nooit weg. Ja, ze kunnen wel iets meer of minder. Maar als je het opnieuw moet bouwen, kost dat een, een godsvermogen ja. tegenwoordig. Maar ah, wel. Nee, hoe, hoe zie je de toekomst van de speelautomaten? Ik, uh, ja, ik, uh, we hebben een nieuw element erbij hè, dus internet. Daar waren we al heel ver mee, althans Duits Basse al was daar al heel ver mee. We zouden dus een vestiging in Curaçao openen. Met, uh, uh, met internet uh, uh, gokken. En toen werd er in Amerika dus de kredietmaatschappij de, de en de banken werden onder Curaçao gesteld. Van jongens, dat mag niet, uh, want dat is slecht, hè? Dus. Uh, maar goed, ondertussen gaat er gewoon door hoor. Dus er gaat een heleboel geld... Uh, wordt weggesluist via internet. Uh. Ja. En misschien in de toekomst... Uh, hebben we misschien nog een kleine kans. Ja, de markt is al verdeeld in grote brokken. Ja. Maar misschien... Uh, ik zie nog wel kleine kansjes... Uh, dat er ook nog in Nederland wordt uh, gerealiseerd. In de, een paar jaar geleden was uh, Holland Casino... als monopolist aangewezen door de overheid... ...en door de lobby van onze branche uh, ging dat niet door... ...want uh, ze mochten geen, uh, geen monopoliepositie meer hebben... ...en dat is door de Eerste Kamer teruggefloten. En, uh, maar we zijn nog steeds goede vrienden hoor, met Holland Casino. Uh, dus er is toekomst. Er is uh, nog steeds uh, wel toekomst, maar hard werken ja. Maar dat is altijd geweest. Nee, we komen aan het einde van het programma. Ik hoor ondertussen al de achtergrondmuziek klinken. Uh, we hebben vandaag gepraat over je vader... Mm -hmm. Toch de grondlegger. Mm -hmm. We hebben over jouw leven gepraat. En we wensen jouw zoon Bas erg veel succes. Het was een genoegen om met jou te praten. Ik heb zeker 200 vragen niet uh, kunnen stellen. Ja. Omdat je zo uitgebreid was. Het was een genoegen dat je hier was. En ik denk dat onze luisteraars dat ook vinden. Lieve luisteraars, dit was ZFM Oud Zandvoort. Volgende week zit hier nog zo'n beroemde Zandvoorter... ...Seynes Stobbelaar. En hij gaat praten over Zandvoort -Meuwen. Hoe die daar voetbalde met zijn twee broertjes. Moet je, je voorstellen, drie lange enden van over de twee meter. En uh, die uh, bespeelde Zandvoort ...en waren het boegbeeld van Zandvoort Meeuwen. Dat volgende week. We wensen u een heel fijn weekend toe. Wees voorzichtig met Sinterklaas... Mm -hmm. Maar geniet er wel van Ja Sinterklaas mm. Dankjewel Leo voor je komst Dankjewel, Dankjewel Jan Kol voor de techniek